...aardige en spraakmakende gasten. Paul Cornelissen, de directeur van ons cultural centrum Jan van Bezouw... ...over het nieuwe theaterseizoen 2014-2015. En Mario, zeg ik zo goed? Of? Mario. Mario. Mario Immink en Guus van der Put, de nieuwe gezicht in het nieuwe college... Ik wilde eerst bijna zeggen: de nieuwe gezicht in de politiek. Dat geldt wel voor uh, figuur. Nee, no, nee, nee, nee. nee. Oude, oude vertrouwdheden eigenlijk. Een hè? Beetje oude oude, ja, allemaal leuk. <laughs> ja. ja. oh. In ieder geval over dus, zeg maar, ja, het nieuwe college. En uh, wij begrepen net dat jullie een woensdag uh, geïnstalleerd worden. Ja. Zo. En donderdag begint het echte werk: het besturen. Ik vind het ook wel weer aardig weer een vrouw in de politiek. Uh. Mario. Ja, dat vind ik ook. Heel erg ja. belangrijk ja. hoor. Peter ja. evenwicht. Ja. Maar we beginnen altijd ons rondje met uh, wat was er in het nieuws. Lokaal, internationaal, maar liever het lokale nieuws. En dan beginnen we altijd met uh, de dames. Mario, had jij nog iets willen te berden brengen over het Goorders nieuws, Goorders gebeuren? Hoeft niet per se hoor. Dat, uh... Nou, ik vond wel de laatste tijd dat het opmerkelijk rustig is in het, uh, het Goorders, wat me wel opviel. Dat was een artikel afgelopen zaterdag in het Brabants Dagblad van Stefan Jongerius. En ja. hij had het volgens mij over de oplopende spanning rondom het Stappengoor gebied. Want uh, ja. morgen ja. is de Raad van State precies ja, die. Ik heb ik uh, gekopieerd. Ja, ja. ja. die buigt zich voor de eerste keer over de ja. tien uh, beroepschriften die gaan komen ja. tegen het uh, bestemmingsplan. En uh, ja. de uitkomst daarvan heeft natuurlijk heel veel consequenties voor uh, gemeente Goorlen. Maar als je dit artikel leest, dan denk je van nou, ik moet het nog zien of het allemaal doorgaat. Ja, ik ook. Als je dit leest, hè? Ja, dan denk je zo van nou, ja. nou, nou. En daar zal de gemeente Goorlen goed uitkomen als het niet doorgaat. Even kijken naar de politici in spe, maar eh, zou het wel gebeuren, dan betekent dat natuurlijk wel dat eh, ja, zeg maar, ons winkelcentrum weer meer leeg komt te staan. Dus dat moet eigenlijk niet gebeuren, hè? Nee, want we hebben juist in het nieuwe akkoord staan dat we juist ervoor willen gaan zorgen dat er meer activiteit in het bruisende gedeelte van het centrum komt. Dus ook ja. daardoor in het winkelcentrum, ja. Ja. ja. Ik denk dat Tilburg zijn eigen centrum, al in de vriending aan het draaien is, als dat zou gaan gebeuren. Uh, dat daar de consequenties uh, nog groter van zijn dan, uh, dan hier. Het is uitermate onbegrijpelijk natuurlijk dat je in deze tijd nog zoveel extra... Uh, ja. ...meters winkelruimte gaat bijbouwen. En het is ook niet voor niks dat Goorle ook een van de bezwaarmakers is natuurlijk. Maar gaat het niet door, dan kost dat de gemeente Tilburg... ...tientallen miljoenen, heb ik ook weer begrepen. Dus die zal zich kapot vechten... toch voor elkaar ...tot krijgen. het einde toe ja. om uh, toch hun gelijk te krijgen en het door te laten gaan. Dus ik ben inderdaad razend benieuwd. Zowel voor okay. Tilburg als voor Goorle. Paul. Uit Tilburgs kring heb ik vernomen dat dat verlies al wel ingecalculeerd is. Maar oh. dit terzijde. Oh. Maar dat stond ook min of meer in de krant: hè, dat, ze dat het nieuwe college dat al aan het, aan het incalculeren ja, in het is. Dat is een he, ja. daar zijn al middelen ja. voor gereserveerd, heb ik begrepen. Nou, dat was in ieder geval even een aardig nieuwtje. Ja. Ja. Paul, had jij nog nieuws? Zoals jullie weten fiets ik elke dag met heel veel plezier uh, deze kant op. En ik kon vorige week en de week ervoor per dag volgen hoe ver reggenfiber was met het uh, verglasvezelen van deze ja. mooie gemeente. Ja, ja, ja. En, uh, Half een beetje de Gordelse weg, zo'n beetje. Ja, ja. ja, ja. En het ging heel snel, dus putjes graven kan heel snel. En dat deden ze echt ook wel heel efficiënt met ontzag voor de fietser, moet ik zeggen. En voor de automobilist, dus dat is allemaal goed. Um, ik had zo graag gewild dat ze door gingen trekken tot hier. Maar ik weet niet helemaal precies hoe ver regelfieber gaat. Het is ook particulier natuurlijk, uh, particulier ingestoken en niet door de gemeente Goorle. Maar het lijkt me, als ze nou daar toch allemaal bezig zijn met het trekken van een glasvezel, hoe... Uh, hoe ver zou het kunnen komen? Zouden wij hier ook op uh, opgezet kunnen worden? Nou, en zou dat bijvoorbeeld onze lokale omroep niet in de rom kunnen steunen in de toekomst? Wij doen niet anders. Ook daar staat iets over in het bestuursakkoord. Wij vinden namelijk dat glasvezel zoveel mogelijk ja, gestimuleerd moet worden. Ja, en komt. we willen in ieder geval aan de voorwaardelijke kant zoveel mogelijk voorwaarden scheppen om het mogelijk te maken. Maar het is ja. natuurlijk duidelijk dat het ja, toch wel een stukje particulier initiatief is, waar ook de burger zelf een stukje aan moet bijdragen. Ja. Maar wat voor voorwaarden denk je dan aan? Nou, denk aan vergunningen. Denk aan ja. Vergunningen. Ja. Ja. Ja. Een vergunning om de kabel te mogen leggen? Ja, zeker. Om de grond in te mogen. En om ja. de grond in te mogen. Ja. Want dat is nog niet zo heel makkelijk in regelgevend Nederland. Maar is de, de, winst... de omgevingswetgeving Ja. Maar is de winst, heb ik dat goed begrepen, dat het glasvezel betekent dat het allemaal aanzienlijk sneller gaat. Want ik, zeg, ik ben geen techneut, ik, uh, het, glas, het zal wel. Maar is dat de winst die ze behalen? Het gaat sneller? Ja, je kunt veel meer data tegelijk simultaan door één heel klein glasvezeltje sturen. Mm -hmm. Wij zouden fantastische live uitzendingen kunnen verzorgen met de log voor heel weinig geld en moeite. Mm -hmm. Zou dat in alle huiskamers terecht kunnen komen als je een goede glasvezelnet hebt. Dat is nu veel lastiger. Hmm. Ja. Nou, als jij nou eens een paar keer meer over de Tilburgse weg fietst en die heren tot spoedmaand, dan, uh, ja, dan komt er misschien wat in. <laughs> Oké, okay, uh, Guus, had jij nog nieuws? Ja, maar je zei het net ook al een beetje, het lijkt wel een beetje komkommertijd in deze voorjaarsvakantie. Er is eigenlijk niet zo heel veel gebeurd, maar wat ik persoonlijk wel heel erg leuk vond, dat ik vandaag in de krant kon lezen... Dat de broodbater Gerrit Poelsen nou baden kreeg voor zijn ja. 85e verjaardag. Ja. Ja. Ik heb daar lang geleden, ook nog eens een jaar of vijf, gewerkt toen ik in de Nieuwlandstraat is. Ja. Ik heb wel een bijzondere band met Gerrit. En, ja, ja. en het is natuurlijk fantastisch wat die man nu op deze leeftijd aan doet. Ja. En nu aangeeft dat hij gewoon tot zijn 90 90ste, want hij blijft gezond, zegt ja. hij zelf, ja. gewoon doorgaat. Elke dag om één uur s'nachts op, fiets je op. Rond door Tilburg, Onverstel. ik vind het fantastisch. Structuur en zondag. Geweldig. Ja, vind ik ook zo'n man verdiende standbeeld bij wijze van spreken. Kijk, ja, ja, heel knap. Gerard, jij nog nieuws? Ja, wat ik zo leuk vind is dat bij een benzinepomp is een invroegstrook nu bijna gereed. In Poppel. En wij noemen hem allemaal in Poppel en hij ligt dus op het grondgebied. Dus we moeten het echte invoegstrook in Goorlen gaan noemen. Om ook alle discussie, onzin discussie, over moet Goorlen daaraan bijdragen uh, kwijt te zijn. En ik hoop dat het ook gaat lukken als we gewoon consequent gaan zeggen deze invoegstrook is van Goorlen. Ja. En blij dat onze buurgemeente uit België daar ook aan heeft willen bijdragen. ...dat er een betere oplossing voor de verkeersoverlast uh, gecreëerd wordt. Maar ik vind het wel een stuk veiliger... Hoor. ...als je eraan had toen u voorheen... Zeg maar, ...de mensen stonden echt stil honderden meters voor, voor de voormalige grensovergang. Nu voegt het keurig aan. Ja, dus ik vind het een stuk beter georganiseerd. En nog één ouder nieuwsbericht... ...maar dat heb ik door mijn vakantie uh, gemist... ...maar dat vond ik vreemd. Dat ging over Ambrandwoningen aan de Tilburgseweg. En uit de berichtgeving, ik heb een kort stukje op de site van het Brabants Dagblad daarover gezien... ...van het gaat niet door, want er is weerstand in de omgeving. Dan zou ik me zorgen maken en er blijken ook andere motieven te zijn... ...die mij niet geheel duidelijk zijn, maar die waarschijnlijk te maken hebben met geld. Uh, ik vond een wat verwarrend uh, verhaal, ook de reactie van een aantal mensen daaronder van Zijn we weer terug bij af ten aanzien van uh, huisvesting van speciale groepen? Volgens mm. mij is dat ook iets waar het college toch een belangrijk nee, punt gaat vinden. Nee, nee, dit is de financiering van Amaranth zelf, dat ja. is voor de goede orde. Nee, het maar... heeft niet alleen te maken met uh, de klachten uit de buurt, maar het heeft ook te maken met, uh, met de vraag die er is. en Amaranth denkt op een plek elders dezelfde soort woningen te kunnen realiseren in het centrum van Goorlen, beter in het centrum zelfs. Dan dat het hier het geval is. En dat het toevallig de omwonenden goed uitkomt. Nou ja, het, het zij zo. Want ja, ik kon me niet zoveel voorstellen bij die bezwaren, eerlijk gezegd. Nee, maar daarom maakte ik me wat ongerust ja. toen ik dat zo las. Van uh, en omwonenden laten in wind. En blijkbaar uh, gaat het dan meteen niet door. Ja, maar in die zo zin werkt het ik niet. dat wel ongelukkig. Zo. Maar dan zegt het krantenartikel wel iets anders dan wat Gus nu zegt. Hè? Dat is een ja, groot verschil. Ja, hè? ja. ja. ja. ja. ja het, wat er in de krant staat is altijd niet helemaal waar. Ja, of ja. slechts in delen. Nee, maar daarom vond ik het ja. artikel ook wat ja. verwarrend. Uh, van wat, uh, wat speelt er nu. Maar ja. Ja. die was zich dan daar wel weg. Nou, daar daar dan, aan weg? Ja, daar wordt in ieder geval niet zodanig ja. gebouwd dat er ja. dus, dus, meer... Blijven zitten. Uh, ja, ja. ja. ja. ja. oké. Okay. Dat was jouw nieuws, Heerlijk? Ja. Ik had nog een paar nieuwtjes genoteerd. Uh, onze centermanager Wim Ousums, die gaat hetzelfde werk wat hier in Gorle doet ook uh, in Drunen gestalte geven. Dus, uh, en in Kaatsheuvel. Kaatsheuvel ook? Ja. Oh. ja. Nou, ik hoop niet dat daar zeg maar, zijn werkzaamheden in Gorle onder gaan leiden, maar dat zal ongetwijfeld niet het geval zijn. Hij is hier aangesteld voor twee dagen in de week, ja. dus ik ja. kan drie dagen iets anders doen. Dan uh, de streetrace van Goren die op 9 juni weer gehouden gaat worden. Die gaat ondergronds. Ofwel die duikt ook de parkeergarage ja. in. <laughs> nou ja, ik hoop dat het allemaal een beetje netjes blijft. Want ik denk altijd ja, als ze met de, de parkeergarage begint te rousen. Ook al is het op mountainbikes zo van, is het nou wel verstandig of zo. Maar goed, het, uh, kennelijk moet er elke keer wat nieuws bij. Uh, dan, ik dacht dat Julia Siegdemmen in een woonster van Goren was. Die heeft een nieuw boek uh, geschreven. Zij is bekend van de importbruid en haar nieuwe boek wordt gepresenteerd donderdag 15 mei bij Polaren in Tilburg. En alles als Dat laatst... heet niet meer zo. En? Dat heet, dat heet niet meer zo. Hoe heet dat het het dan? Heet ik, ja, notte mutsaars. En uh, oh, ja. Michel Buitelaar en uh, Jan van Bezouw zijn bezig om haar ook in Goorland een uh, leuke avond te laten organiseren. Want oh, ja. ja. zij is toch een inwoners van Goorland volgens ja. mij. Hè? Plot, ja, Daarom. Ja, ja. En dan, uh, dan was ik ook nog in de krant uh, de uitbreiding, wellicht de uitbreiding voor uh, het eetcafé Mozes. Die bestaan vijf jaar. Ze wilden er een gelachkamer aan toevoegen en een zaaltje. Dus ik zou zeggen, felicitaties alvast aan uh, Ad Mals en René Schelk. Het is toch een goed lopend, gezellig café. Het oude Mozes mag wel even genoemd worden. Ja. Hè? Ja. We mogen een... geen reclame maken, maar vindt een gezellige kroeg. Het is een zeer goed lopend café en het leuke vind ik met name dat daar gewoon jong en oud elkaar tegenkomt. Hè? Dat is ja. gewoon heel erg leuk. Aan, uh... Ja, ja, ja. We worden even een beetje vals aangekeken vanuit uh, de ruimte naast ons, want we mogen geen reclame maken, maar ach. Het is wel een goede doel. Ja, dan moet je een paar andere noemen. De eetkamer en uh, ja. de dus zonde. Dan heb je alles. Uh, en uh, alle man, dan heb je alles gehad Oké. Okay, ja, en okay. hier kun je tegenwoordig nou. ook gebak bij de koffie krijgen. Kijk. Nou. En, Kijk. Want nu moeten we het beeld ook wel compleet maken. Ja. Dat was het nieuws. Nou, dan gaan we naar onze onderwerpen. Um, Bezwaar, geen bezwaar, wie er als eerste begint, uh, Paul. zullen we met jou beginnen Paul? Ik vind dat de twee politici nee, goed, prima. Mario en, en Guus, geen probleem. Paul, nou, je hebt flink de kant gehaald, joh, want uh, achter de allemaal toch eens even bijhoudt. Uh, het Brabants Dagblad uh, Theater heeft gols Ja. En dan een opmerking van jou van uh, wel opvallend, een plaats van 23.000 inwoners met maar liefst 12 koren. Mm -hmm. Is het inderdaad opvallend? Is dat eigenlijk een beetje... Ja. Is dat overkill of zo? Of nee, hoe? helemaal niet. Dat laat zien dat Goorlen een zeer uh, cultureel begaande uh, gemeenschap is. Met een hele hoge graad van cultuurparticipatie. Maar dat wisten we al hè. Ja. En wij hebben... Op, op, in sommige tijden hebben wij zelfs een capaciteitsprobleem hier in het Jan van Bezao. Van alle groepen. En met name koren en muziekgezelschappen. Die zeggen, oh en we willen onze presentatieavond houden. En kan dat dan en dan? En dan is het echt zoeken naar een vrije avond. En dat is een heel goed teken natuurlijk voor een cultureel centrum en voor een culturele gemeenschap als ja, ja. En dan ook een aardig artikel in het God's Belang van, uh, van woensdag 7 mei. Um, hoe lang ben je nou bezig hier, Paul? In het, uh... Sinds 15 augustus 2013. Dus dat is zeg maar negen maanden. Hè. Het kind is... Uh... Bevalt goed? Het kind is beval. Het bevalt, <laughs> bevalt uitstekend. Nou, ja, nee, ik heb echt mijn draai gevonden. Ja? En... Er uh, Blijft elke dag nog wat te wensen over, maar elke dag, nog steeds elke dag, is er nieuwe inspiratie en komen de mensen op ons af en die zeggen: we, oh, ik heb ook nog een idee, zullen we dit of dat doen vandaag nog. Ik vind het dat jij een beetje op plezier uitstraalt. Als je nou, jou van Jan bezouw ziet, ziet struinen, dan, dan ja, maar gaat het met, ja, met dat moet een, ook. een big dat smile en, en ja, heel communicatief. En trouw, je had trouwens ook een, een aardig artikel in, in de krant waar ze je, je ook nog vaardig en charmant noemen in het presenteren van programma's. Ja, maar dat kwam door mijn dus, schoenen. Oh, oh. Ik had hele opvallende schoenen aangetrokken en dan kijkt iedereen niet, daar en hebben ze het daar ook. Nee, ik heb oh. nou gewoon mijn oude laarzen, want het regende vanmorgen toen ja, ik <laughs> op de fiets stapte. Maar dus, maar je, je hebt je draai echt hier gevonden? Ja, het is natuurlijk ook het mooiste werk. Guus zal het beamen, het is het mooiste werk wat er is. Het mooiste vak wat er is ja. Geen één dag is hetzelfde. Altijd, je werkt altijd met geïnspireerde mensen. Vandaag hè, hadden we hierboven in de zaal 90 leerlingen van het Willem II College uit Tilburg. Die gaan, die morgenmiddag, die die gaan morgenmiddag, morgenavond en woensdagavond hun musical opvoeren. Nou, de spanning zindert dan door de zaal en door het gebouw. Die jongeren die brengen zo'n fijne energie met zich mee. En dan mag ik ze welkom heten en toespreken en vertellen wat de regels zijn hier binnen. En dan snappen ze meteen. En ze zijn, helemaal, ze zijn helemaal door het dolle heen dat ze. In een theater mogen spelen. Is het een bestaande musical of hebben ze iets nieuws bedacht? Nee, ze hebben iets geschreven, ontworpen, ingestudeerd vandaag. En morgen zijn er geen repetities. En morgenavond zit het hier helemaal vol met ouders, tantes, ooms, opa's en oma's. Fantastisch. Maar jij schrijft ook in de, in de krant, het is of chauvinisme of charme, maar in de kleinere theaters zien de mensen graag artiesten uit de eigen buurt. Daar heb ik niet geschreven. En dan denk ik, hebben heeft... wij die... Nee, maar het komt, dan moet uit jouw mond komen. Ja, zeker. Maar, maar, maar hij, hij kan... is op drie plekken gaan kijken, ja. deze journalist. Maar is dat hier in ook het geval, hebben wij dan zoveel artiesten waar, ja, waarmee wij ja. zeg maar de zaal kunnen vullen? Ja, eentje hebben ze gelukkig geportretteerd, dat is onze eigen Enno Voorhorst, maar dat is één voorbeeld. Ja. Van de vele artiesten. Als ik nou denk aan de afgelopen weken en maanden. dan hadden we hier twee groepen bijvoorbeeld. met allebei lady in de naam. Ladies First en de Ladies. Dat zijn groepen dames. die week in week uit. op zeer hoog niveau repeteren, dansen enzovoorts. En die het lukt. even denken, de Ladies. die hebben drie keer de hele kapel uitverkocht. En er en was niet van niks. niet alleen familie die er gratis in mochten. nee, er waren allemaal mensen. die 12,50 voor een kaartje betaalden. Drie keer volle bak. Dat is fantastisch. Er zijn, er zijn professionele artiesten die daar stiekem jaloers op zijn. Guus, waar of niet? Absoluut. Klopt, hè? Klopt. Ik denk dat ze dan voor niks naar Gorle komen en genoeg ja. nemen met de helft van de resultaten. Ja, dat is echt waar. Dus er is in Gorle een hele goede vibe. Zeker als het gaat over muziek. Dat is een enorme uh, potentie. je ja, zegt we geven dit jaar een programma met een eigen stempel. gols, goud. Ja. En ik denk dat een vierde van het programma van eigen bodem is. Nou, ja, dat vind klopt. ik knap hoor. Ja, en dan mag je... Daar, daar maar, heb ik ook... maar dan val je toch veel terug op die koren, denk ik. Of hoor. Of, het of, verkeerd? Ik blader even met jullie mee. In oktober, Petticoat, vijf avonden. Een te gekke musical van theatergroep Spot. Dus dat is theater, musical. We bladeren gewoon verder, Martiné concert, Senior Orkest Hart van Brabant, 26 oktober. Dat is gehoor mm -hmm. Ik blader verder. Zondag 16 november organiseert de stichting Goorlijk Krasnogorsk haar jaarlijkse Russische filmvertoning. Dan zit het helemaal vol met mensen die iets hebben met Rusland. Dat is voor mij ook gehoor Een van de toppuntjes, 7 en 8 november, komt Wouter Hamel optreden met koninklijke Harmonie Oefening en Uitspanning. Mind you. Dat is allemaal gehoorlijk, hè. Er zijn allemaal gehoorlijke ideeën, allemaal gehoorlijke vrijwilligers die dat op de kar zetten. Ja, daar. daar zijn we trots op met snallen. En dat is een kwart van ons programma wordt op die manier gevuld. En de rest mogen de professionals aanschuiven. Ja. Kun je in die zin uh, bij het vinden van die groepen ook redelijk passief zijn? Of hebben met name gehoorlijke uh, artiesten ook nog een stukje extra ondersteuning nodig? Dat is natuurlijk toch een uitdaging uh, om op een professioneel podium te gaan staan. Ja, en daar hebben wij ons, ons team voor hier in het theater. De technici, en ik bemoei mezelf er ook nog wel eens mee... van goh, je zou het zus of zo kunnen doen. Uh, dat gaat vanzelf. En je merkt zelf of een organisatie ondersteuning nodig heeft of niet. Mijn oog valt nu op de muziekfabriek elke eerste zondag van de, van de maand. Ja, die jongens hoef ik niks meer te vertellen. Die zijn hier kind aan huis, die organiseren dat van A tot Z. Zorgen zelf voor hun publiciteit... Het is altijd druk op zondagmiddag als zij een muziek, uh, muziekfabriek hebben. Dus dat, dat loopt. Maar de andere clubjes, die moeten nog wel eens ondersteund worden. Bijvoorbeeld, ik heb nu een hele leuke nieuwe groep. Een theatergroep. Boktor. Die, gaan, die heet in het, Boktor. Boktor. Ja. Het is vernoemd naar het beestje wat we een paar jaar geleden ja. in de kapelbalken hadden zitten. Ja, wat ja, ja, gelukkig ja. daar is verdwenen. Dat is een beestje hoor. Maar ze komen terug in de vorm van jonge enthousiaste theatermakers. Die gaan <laughs> het volgende seizoen een eerste grote productie brengen. Ja. Die gaan... Uh, ergens in juni een eerste presentatieavond houden bij ons. Ja, en die helpen wij met publiciteit, met het vinden van een goede formule, met het verzorgen van de inschrijvingen. Ja, die doen allemaal voor het eerst. En dan, dan zet je een stapje extra. Dus je kijkt wat er nodig is. En de mensen die het al kunnen, die gaan hun goddelijke gang. En ik denk ook technische zin, Paul. Als er een lichtband gemaakt wordt, dan kunnen mensen hier ja. natuurlijk ook ondersteunen. En iedereen in Goorlug die iets meer kunstcultuur doet, kent onze hoofdtechnicus Jacques Nouwens. Ja, Jacques, Jacques is bij tij en ontij bereid om met iedereen mee te denken. Ja, en dat is het leuke van het werk in een, in een, in een klein theater als het onze. Is het, heeft het theater een, een goede bezetting uh, Paul? Zo, zowel dus zeg maar de grote zaal als de kapel? Uh, redelijk. De kapel uh, relatief goed. Ja. Zeker met de kapelconcert en andere dingen. Ja. Dat, ja. Maar daar, daar heb je ook maar 200 stoelen te vullen. Ja. Ja. Onze zaal met, met uh, 386 stoelen... daar wint ik geen doekjes om. Dat is af en toe een zorg. Ja. Om die goed gevuld te krijgen. Ja. En artiesten die bij ons voor 150 man staan... die zeggen van... oh wat leuk, in zo'n kleine gemeenschap als school... heb ik toch nog 150 kaart verkocht. Maar ik denk dan aan die bijna 300 lege stoelen... die daar dan ook nog achter die mensen zijn. En ik vind dat vervelend. Want ik zie eigenlijk liever een zaal... met minstens 300 verkochte kaarten. En dan is onze... Is naam, hè, op de plank. Ja, zeker. Maar dan is onze zaal gewoon erg groot... om te vullen met niet zo heel erg... populaire voorstellingen bijvoorbeeld. Kijk, en het is fantastisch om te merken... dat bij artiesten als Richard Groenendijk... die het komende seizoen onze voorkant... van de brochure siert... en Gerard Vermaazakkers en Ogum... dat is altijd uitverkocht. En dat zal ook zo blijven. Maar de gemiddelde stoelbezetting die nu rond de 50% ligt. Rond de 50%? Rond de 50 in de grote zaal. Dan tel ik alles bij elkaar op. Hè? Van een kleine lezing tot en met ja. de musicals en alles wat er tussenin zit. Ja, dat moet wel naar de 60%. Daar ja. heb ik me ook op, op aan verbonden aan ja. dat streefcijfer. Ja. Maar ja. doe je dat dan door de programmering daarop aan te passen? Of door het harder eraan te trekken? Het is niet het, voor niks. Bekend wordt. Kijk, zoiets als holt schout, verzin ik niet voor niks. Daar ja. heb ik ook niet een meentje verzonnen. Dat, dat, hè? dat was een bal die, die lag al voor doel. Uh, iets, iets, nou niet platter programmeren, maar wel iets toegankelijker programmeren. En ik heb bijvoorbeeld de banden met het, uh, met het onderwijs eens even aangehaald. Want daar liggen ook nog tal van kansen. Mooie schoolvoorstellingen. Als je dat nou van tevoren programmeert samen in overleg met de school... zodat je weet dat er twaalf klassen kunnen komen in, uh, in een paar weken tijd dan weet je dat die zaalbezetting gemiddeld flink ja. eind uh, omhoog gaat. Ja. Nou, dat is allemaal maatwerk. En dat moet ik allemaal ook nog uitvinden, hoor. En daar zijn ook geen succesformules voor te geven. En jongens, denk, alle theaters dat, oké, dan hebben dat Ik dan zelf bij wijze van spreken... Ja. de boer op moet om scholen langs te gaan en zeggen... jongens, kom, kom bij ons even gezeten. Ja, hoor. Ja? Ja. Dat vind dus je bent ja. dus een soort vertegenwoordiger ja, in cultuur... Maar dat is het leukste en je gaat wat is. scholen langs. Ja. Werkt dat zo? Ja. En ik werk maak het afspraken? Echt, werkt het echt zo? Ja, het ja. werkt zo. Ja. Maar dat, het zit hem ook in andere dingen. Ja. Vorig jaar, dat weten jullie misschien nog wel... Um, waren er vier verschillende partijen die hier literaire activiteiten organiseerden. Ja. Literaire kringgoorlen, de boekhandel, Michel. de bibliotheek... Ja. en dan deden we zelf af en toe nog eens wat. Ja. Ja. Toen hebben wij gezegd, laten we dat nou eens met elkaar gooien... die bakken met adressen ook, hè, van al die mensen die benaderd worden. Ja. Vaak bleken het ook dezelfde mensen te zijn. Laten we de krachten bundelen. Zullen we nou gewoon eens één brochure maken voor de literaire activiteiten... waar ze allemaal in staan? Dan weet ik zeker dat we op den duur netto meer mensen trekken... dan dat iedereen dat voor zichzelf loopt te doen. En dan gaat het van initiatief van jou uit... We uh, denken de anderen dat niet. Uh, nou, daar is soms moeilijk aan te wijzen... maar ik vind het altijd wel fijn... dat als ik mensen uitnodig boven in mijn kamertje... dat ze graag komen en er is koffie... en dat is gewoon makkelijk hier. Het Jan van Bzauw ja. is een makkelijke plek om af te spreken. Ja, ja. En ik merk als ik mensen uitnodig, ze komen gewoon... en iedereen heeft er zin in om er iets van te maken. Dus dat is gewoon... Ja. ja, het is allemaal niet zo ingewikkeld. Ik lees ook, professionals en amateurs... die kunnen rustig door elkaar in het programma staan. Ja. Wat de directeur wil is leuk... Wat het publiek wil is leidend en bovenal het kasboek dient te kloppen. Ja. Uh, u vraagt wij draaien, betekent dat wat, wat het publiek wil, dat, uh, dat ga jij programmeren? Ja, als het een bepaalde kwaliteitstoets kan doorstaan. We moeten niet plat worden, want dan verlies je het op wat, de wat duur. Is, wat, wat is plat? Is Karen Breurs plat? Nee, nee, nee, nee. Oh. Karen noem, is nee, helemaal noem, niet plat. Wat, wat noem je dan plat? Plat is als het uh, niet bijdraagt tot culturele ontwikkeling. Als ik er niks van opsteek, als ik niet verrast word, als het meer is van hetzelfde en wat ik toch al ken. En bij sommige cabaretprogramma's uit het verleden had ik zelf dat gevoel. Ik heb, ik heb ook in mijn vorige werk veel cabaret geprogrammeerd. En dan had ik wel eens spijt. Dan dacht ik van jongens, dit kan toch eigenlijk niet meer, al in 2014. Heb, heb je om die reden en vanwege die reden ook voorstellingen tegengehouden. Ja. Die zeg maar, ja? Ja, ja. Ja. Doe je dat alleen of doe je dat met mensen van... Uh, nee, van... ik leg mijn oor te luisteren. Ja. Ik ben uiteen, uiteindelijk wel degene die besluit of een voorstelling wel of niet uh, ja. bij ons uh, geplaatst dus jij wordt. Degene, jij bent degene die echt programmeert? Ja, ja, ik ben degene die programmeert. Afgelopen jaar heb ik dat nog in hele goede en nauwe samenwerking met Theater Tilburg gedaan, gelukkig. Mm -hmm. Want ik kwam hier ook net aangespoeld, zou ik maar zeggen. Um, en de afstemming met Tilburg, en met name dan Theater Tilburg en de Nieuwe Vorst en Hilvarenbeek, en Beek, Elkeliek en Tiliander. Dat is heel belangrijk, zodat je niet in dezelfde periode dezelfde artiesten programmeert. Um, en soms is samenwerking dan heel voor de hand liggend om ervoor te zorgen dat bepaalde artiesten in ieder geval in de regio te zien en te horen zijn. Die afstemming is heel fijn, maar uiteindelijk ben ik degene die beslist wat hier wel of niet te zien is. Zijn er artiesten, Paul, waarvan je zegt, van die wil ik beslist nog een keer hier hebben, maar zijn er nooit geweest? Of zijn misschien nog even te kostbaar? Of is voor Gohlen of voor uh, jouw financiën een brug te ver? Zijn er die? Ja, dat, dat bestaat. Ja, ja hoor. Want ik zag gisteren op tv in een, een, een theater in um, Haarlem. Daar komt Liza Minnelli optreden. Toen dacht ik van, mijn hemel, mm -hmm. dat ze dat doet. Ja. Dat ik ze zal, dat doet, dat een is klein, een wereldster. Die, die, die, die Een en Klein geheimje. Zo'n initiatief komt bijna nooit van het theater zelf uit. Dat is vaak ja. het impresariaat of de contactpersonen die zo iemand ja. heeft bij het platenlabel in Nederland. Die zeggen, oh weet je wat Liza, wij gaan voor jou een leuk klein theatertje uitzoeken. En dan komen ze in dit geval in Haarlem waarschijnlijk bij het toneelschuur terecht. Ik ben even nou, van Sophia, Sophia Zo theater kwijt. Sofia Theater kan dat? Dat zou Sophia kunnen. Theater. Joep van het Hek... Maar ik denk, nou, ik heb er nooit van gehoord. Nee, maar Joep van het Hek deed jarenlang try-outs in de meest onogelijke zaaltjes. Okay. Dat je dacht, hoe heeft die directeur van dat zaaltje dat voor elkaar gekregen? Nou, daar had die directeur weinig over te zeggen. Want het impresariaat ging op zoek naar een leuk hmm. geheim plekje voor Joep. Ja, maar het is wel goed dat het, het naar zijn zin heeft. Dan komt hij terug? terug. Ja. in drie, vier ja. jaar. Zeker. Dan komt hij naar Goorland toe. Maar ja. dan wordt het door hekwerk zelf gedaan. Ja, maar hoor. wordt dit theater hier ook gebruikt als try-out theater? Ja. Voor, ja, dus nou, we hebben die, heel wat. Doet dat Joep van het Hek ook? Ja, hoor. Ja. En die komt ook wel weer terug. En we hebben een paar jaar Guido Weijers hier gehad. Die kwam try-outen. Die komt volgend jaar waarschijnlijk weer. Maar dat mag ik niet te hard zeggen, want dan, dan verspeel dat ik die. mijn kansen. <laughs> <laughs> nou, Erik van Muiswinkel. Dat is er zo een die eigenlijk in Tilburg had moeten staan. Maar door allerlei omstandigheden hebben wij hem kunnen krijgen. Dat vond ik een hele opvallende. Ja, he? Jij weet dat, uh, dat Van Maaswinkel heel erg gewoon vast is. Ja. En ja? vrijwel nooit naar een vreemd theater gaat. Nee, precies. Nee dat nou? Ja? ja, zeker. Ja. Om, om, omdat ze dat niet kennen of zo nee, dan? Dus, het uh, is, is een vreemde bij, ruimte nee, voor ze. het is een vorm van bijgeloof. En het zijn tri-outs. En dan ja. moet zo'n kerel volledig ja. goed in zijn vel zitten. Dus ja, dat was wel mooi. Maar Jeroen van Merwijk, Lenin Koer, Wouter Haan. Nou, dat was gewoon wel heel Ivo Nie operas, wat, wat, wat, wat, is dat, wat stelt dat voor? Ivo Nie? Ivo Nie, ken, die kent die kent. Ja, ja, ja. ja. Is, die heeft ook een eigen theatershow. Ja, die is vorig jaar, nee, twee jaar geleden begonnen met een soort uh, mm, aan elkaar praatprogramma met veel muziek. Ja. En daar steekt hij op een hele leuke manier de draak met zichzelf, want hij wordt nog wel eens als ijdel en pedant afgeschilderd. Dat is hij ook wel een beetje. Ja, maar, daar, maar gelukkig weet daar hij het zelf. Om, en dan komt hij namelijk hier uh, op, op ons uitoefenen. Ja. En we hebben nog meer try-outs, maar ja, het staat er allemaal in, ik. kan nog. Maar, maar meer ik zag ook staan, even kijken, het gerenommeerde Internationale Danstheater. Ja. Kan, dat, uh, kan dat hier zeg maar op onze vloer uh, uit de voeten? Ja. Zij Wat is dat? Grote... Het is toch is ballet, een balletvoorstel? Ja, ja. De grote balletgezelschappen moeten ook allemaal overleven en dat geldt ook voor het internationaal danstheater. Dat betekent dat ze meerdere producties op de plank hebben liggen, ook voor de wat kleinere theaters. Ja, ja. En dans is bij ons wel een zeldzaamheid. Ja. Het is het afgelopen Forst seizoen mij het niet is geprogrammeerd. is nog nooit geweest. Nee. ik oh, kan geen, me daar niets van herinneren. We hebben ook geen zijtoneel van betekenis. Nee. En uh, ja, ja. die dansers moeten wel kunnen afrennen. Ze moeten wel lange ja. lijnen kunnen maken. Ja. Ja. Ja. En dat ze niet tegen het glas aangeplakt ja. zitten. De ja. <laughs> puur mag niet eindigen in de stoelen natuurlijk. Ja. Nee, nee. <laughs> nee, nee. Dus zeg, kijken, het kan hier op ons speelvlak. Ja. Ja. Ja. Ja. Maar ja. zij zijn ook gewend om voor scholen op te treden. Dat is ook een jeugdvoorstelling. Oh. Ze, kunnen, ze, ze kunnen dat. Maar even Geert van Maasakkers, uh, Grupo del Sur Tango is dat. En dan Ochum, de bekende uh, de ja, Bekemans, hè? Ja, nog steeds elke keer uitverkocht. Ja, zo ja, oh. goed. En wat houdt de speciale Sinterklaas happening in? Ja, ik zag dat in de programma's van de laatste jaren, Guus, was in jouw tijd denk ik wel anders. Maar Sinterklaas ontbrak een beetje in het Jan van Besouw de laatste jaren. Ik denk ja dat kan niet, he. met zoveel kinderen en zoveel enthousiaste ouders die hier wow. al over de vloer komen. Dat deden ze toch in de, in de Haspel en ook ja, dus bij, bij Puyrenburg. Ik, ik zal vertellen wat wij gaan doen. Wij hebben de leukste Sinterklaasband van Nederland, äh, hebben wij dan op woensdagmiddag hier in het theater staan. Dan kunnen alle opa's en oma's, papa's en mams met kleintjes komen. En natuurlijk is er een geheime gast, hoef ik jullie niet te verklappen. En dat wordt gewoon heel leuk. Dat wordt word een, een succes volgens ja. ja. dus mij. Dat denk ik wel, ja. Ja. ja. Een beetje goede reclame van maken, dan wil dat wel. Oh. Nou. Oh ja, en ook nieuw, dat is uh, en vertrouwd, de, de maandelijkse beschouwfilm op de eerste dinsdag van de maand. Mm -hmm. En in wat komende seizoen wordt die aangevuld met vertoningen van opera-registraties op het Grote Doek. Ja. Wat houdt dat precies in? Nou, daar hebben we twee keer mee geëxperimenteerd de afgelopen tijd. Dat is ook weer zo'n leuk voorbeeld van een vrijwilliger die bij mij aanklopt. Peter Anne, groot opera-kenner. Ja. Um, die man die weet echt alles van opera en kan er ook nog eens een keer heel aanstekelijk over vertellen. Die zei van, goh, dat doen ze in Tilburg nog wel een tijdje met behoorlijk wat succes. Jullie hebben zo'n mooie zaal, zouden jullie ook wel kunnen? Toen zei ik, nou Peter, we gaan het uitproberen. Dat was twee keer succesvol. Wat hadden we? Nabucco en Carmen, geloof ik. En is, De, is, dat, en een dat, film? Als... is dat een film die dan waren, woord, of zo? Dat waren hele goede registraties ja. van opera-uitvoeringen uit het buitenland. Want ik weet wel, in de Heeft, Euroscoop in, maar ook in de Pathé... Heeft twee het uh, live gedaan? Verinner ik me dat? Verkeer? Ja, dat kan. Er hoor ook wel live uh, vertoningen gedaan. Ja, want nou, je hebt ook vaak in, in de Euroscoop en Tilburg in de Pathé... dat ze daar een, een, zeg maar een opa vanuit de Met in New York ja, uitzenden... en dat dan kort. daar op filmdoek... Uh, wij doen het iets eenvoudiger. Wij doen gewoon een hele goede DVD-vertoning. We hebben ja. een, ja. hele mooie projectie en Dolby Surround uh, System. Dus dat is heel ja, goed, geluid. goed geluid. Ja, dat ja. is echt een hele andere ervaring dan wanneer je thuis een ja, DVD'tje draait. Ik. En Peter Arnee geeft dan van tevoren inleiding. een uitleg. Zodat ja. je ook nog snapt wat er over gaat, waar je op ja. moet letten. Uh. En dat hebben we twee keer uitgeprobeerd. En de eerste keer zaten er 60 mensen en de tweede keer zaten er 90 mensen. Show. Okay, dus uh, daar dan gaan we, dan we gewoon mee door. Ja. En die films lopen ook goed? Films lopen, ja, van oudsher goed. Um, Stiekem gezegd tot mijn verbazing. Want het zijn niet de meest actuele titels. Nee, nee. Maar blijkbaar. Ze noemen het ook beschouwfilms. Toch? Ja, dus krijg je ook een inleiding. Ja. Maar blijkbaar vinden mensen het toch een, iets extra's hebben dat je met z'n ja. allen in die zaal zit en niet in je eentje thuis. En of het dan een oude film is, maar het zijn in ieder geval hele goede films. Want we hebben daar een ontzettend leuke, bevlogen groep vrijwilligers die die titels uh, selecteren. Nou, hartstikke mooi. Nou, mag ik hem ook nog een vraag? Jazeker. Ja, zeker. En dan gaan we naar de muziek. Ik was heel erg benieuwd um, waar jij de afgelopen negen maanden het meest trots op bent geweest. Ja, het meest trots ja, dus dan, trots is zo'n gek woord. Om, maar wat me het meest gefrapeerd heeft, ja? waar ik het meest blij van werd, ja? was de enorme betrokkenheid van Jan Alleman. Want er is in het verleden veel gemopperd op het Jan van Bezou. En desondanks... We betrokkenheid van wie van? Van Jan en Alleman. Jan iedereen, Jan hier Alleman. In, oh. iedereen hier in Goor. Jan, van Bezou en ja. alle anderen. Oh. Ja, blijkbaar is... Ondanks dat mensen wel eens mopperen over uh, het is te duur of het is niet goed genoeg enzovoorts. Is er een enorme betrokkenheid op dit cultureel centrum. Mm -hmm. En ik heb gekscherend wel eens gezegd, ik hoef nooit geld uit te geven aan een adviseur. Want ik heb 22.000 gratis adviseurs om me heen. <laughs> en iedereen spreekt met passie over dit centrum. Want het is ons Jan van Bezouw. En dat heeft me het meest gefrappeerd. En dat was ik in het verleden op andere plekken wel eens anders gewend. Dat is mooi om te horen. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Dat heel mooi. Exit wil vragen. Paul, bedankt. We gaan uh, uh, uh, uh, uh, muziekje draaien en dan gaan we uh, over naar de politiek. En ik heb meegebracht uh, een tweetal nummers. Maar we beginnen maar, ik kijk even naar onze techneut met uh, de popgroep uh, uh, Milk and Honey. Die hebben in 1979 ook het Songfestival gewonnen in Jeruzalem met het nummer Halleluja. En dat is geen nummer van Leonard Cohen, maar van hunzelf. Luister maar eens. Dat was hem, dat was hem. Halleluja van de popgroep Milk and Honey. De popgroep is al jaren uit elkaar, maar het nummer dat staat nog steeds als een huis, vind ik. Naar de politiek. Ik zei net twee nieuwe gezichten, maar uh, Guus kennen we al heel lang. Maar Mario is voor mij een, een, een relatief nieuw gezicht. Komt echt, uh, ja, ze draait ook wel lang mee in de politiek, maar... Uh... Nou, vanaf mij hoor, ik heb hiervoor uh, alleen maar vier jaar als, uh, als gemeenteraadslid gefunctioneerd. Uh, en daarvoor was ik apolitiek had ik nog nooit eens met politiek te maken gehad. Dus het is toch een hele stap die, het is een die, hele die je gaat stap, zetten? Ja, absoluut. Ik vind het spannend, echt spannend. Leuk spannend. Ik Leuk krijg spannend. er heel veel energie van en ja. ik lijkt me een gigantisch leuke uitdaging. En, uh... Maar leg heel even uit voor de luisteraars wie je bent, heel kort en wat je, wat je doet. Want uh, ja, je moet nou. afscheid nemen van een bepaald soort werk, maar leg het zelf even uit. Oké, okay, nou, ik ben uh, Mario Immink. Ik ben 53 jaar, getrouwd, drie kinderen, woon uh, al meer dan 20 jaar in Goorden... Um, ik ben ooit begonnen in mijn werkend leven als de echte oude wijkzuster. Die en komt terug. Die komt terug. Alleen niet in de vorm van mij. Ja. Ja. En daarna heb ik in de thuiszorg gewerkt als manager heel veel jaren. En de laatste paar jaar werk ik in een gemeente in de provincie Zeeland als senior WMO-consulent. Dat ja, is een aardige voorgeschiedenis. Als ik zo naar jou kijk, Marion, Marion moet ik zeggen. Marijon, oh, Marjo, Dan li ja. lijkt je toch een beetje op, uh, behalve de kleur van de krullen, Gerard, op Marije de Groot. hè? Zo. Uh, het is type niet. hoofd. Ja, type hoofd. Ja, nee, even nee, ik zo kijk. Bernhard. Is er geen fraaie opmerking? Dit, dit op, uh, is een beeld geen... wat ik niet herken. Het is een fraaie opmerking, maar we de waarheid. <laughs> Ik dacht maar. dat ik redelijk uniek was. <laughs> dat en dat, nee, nee, dat is, en dat is type... Marije ook. Dat is Marije ook. Ja, Marije ook. Dat ik zeg altijd: als ik mensen met elkaar een ja. soort type kop, type hoofd. zo denk ik: ja, dat is zo, hey, iets van weg. Zo, maar uh, goed, oké, okay, daar gaan we niet om strijden. Maar uh, dan heb ik een leuke vraag voor jou. Want ik zat zo straks naar het nieuws te kijken. En daar hadden ze het over de uh, uh, mantelzorgboete. Ik denk: wat is dat nou voor flauwekul? Wat is de landelijke politiek van plan? Ik heb het nog niet gelezen, dus vertel mij dat wat betekent ik dus dit. Nou. Ik heb dus ja, zoveel jaar geleden mijn pa in huis gehad. Ik kocht het ouderlijk huis en ik kocht mijn pa erbij. Dus wij hebben een jaar of vier, vijf voor mijn pa gezorgd. Als het nu zou gebeuren, dan zouden ze van mijn AOW-pensioen drie of 400 euro per maand aftrekken. Ik denk, waar haalt die smerige politieke lef vandaan om dit te realiseren? Ik vind dat knap als mensen kinderen in huis halen. Als ik zei, laat het nou als een generatie overheen. Dan zeggen ze heel rustig, dan hoeft jouw AOW-pensioen niet zo hoog te zijn. Nee, ik dat toch moet je aan En dat heet dan de mantelzorgpoeten. Nooit van gehoord. Nooit van het is hartstikke gezellig. Nou, ja, ik heb er wel van gehoord Bernard, maar het is werkelijk onbegrijpelijk ja, dat ja, ze ja, dit ja, verzonnen hebben. Ja. Ze willen de mantelzorg sti ja. stimuleren ja. en dan komt er dus een financiële penalty op. Je ja. kan ja. oplopen tot 5000 euro per jaar, met exact. name bij de laagst betaalde. Nou, als jij het begrijpt, dan mag je het mij uitleggen. Exact. Ge Gerard die roept dat, mag Guus uitleggen waarschijnlijk omdat de Partij van de Arbeid uh, in de regering zit. Ja. Maar ik ben dan gelukkig maar een gewoon gemeenteraadslid in Goorlen En ik mag afwijken van datgene wat mij landelijk heeft afgesproken... bij dat kaartspelletje onder leiding van Wouter Bos. Ja. Ik snap dit niet. Ik begrijp nee. er helemaal niks van, moet ik zeggen. Nee. De, wat ik het meest onbegrijpelijk vind... is dat binnen de Partij van de Arbeid het daarover zo rustig blijft. Uh -huh. Ja, dat is waarschijnlijk uh, ja. toch uh, de macht van, uh, van de grachtengordel. Uh -huh. Denk ik zo. Ja... Wat vind ik een beetje? Volgens mij is er nog iets anders aan de hand. Ik hoorde Jette Kleinsma laatst zeggen van ja, af en toe moeten we flink inzetten. En dan weten we toch dat we het gaan afzwakken en dat de gemeentes het ook niet hoeven uit te voeren. Ja, ja. Dat zou zomaar kunnen. Okay, en ja, ik, ben, ja. ik, ben ook, ik ben ook nog optimistisch van aard. Ik denk, nu het wat beter gaat uh, met de economie en waarschijnlijk de tekorten wat minder groot zijn dan ze zich doen aanzien. Dan denk ik zomaar, dat, uh, zeker ook in een akkoord met... Uh, ...de vriendelijke oppositiepartijen... ...dat dit van tafel gaat. Want dit kun je werkelijk niet waarmaken. Het is toch de laatste twee jaar... één spoor van, de, van dit soort maatregelen. Vanmorgen stond in de krant... ...het woonlandbeginsel, want daar lijkt het toch heel sterk op... Uh, ...haalt het niet voor de hoogste Nederlandse rechter. Uh, en meer de dus stad is van... ...als je in een ander land woont... Uh, ...en niet... ...van oorspronkelijk Nederlandse afkomst bent, want dat staat er dan eigenlijk nog uh, tussen haakjes bij... ...dan word je ook gekort uh, op uitkeringen die op Nederlandse grondslag zijn, uh, zijn vastgesteld. Dus dat onderliggende idee uh, van zeg maar verzekeringsmaatschappijen die je premie verhogen... Uh, ...als je schade hebt gemaakt, zodat je uiteindelijk je eigen schade betaalt... Uh, zie je hier op een andere manier uh, terugkomen. terugkomen. Ja, ja. En dat ja. betekent volstrekte rechteloosheid uh, rondom verzekeringsstelsels. Die we in de loop der jaren hebben opgebouwd. Maar en... je daarop terugkomt op dit artikel. Het is ongekend. Hè, want ik hoor het nu eigenlijk pas voor het eerst. Oh. Dat uh, wanneer je... Uh, uh, ...wil zorgen voor een ander, iemand in ja. huis neemt... ...dat je ja. daarvoor wordt gestraft. Dus ja. Dat is ja. zo in tegenspraak met... Ja. Uh, ...de hele manier van uh, de samenleving... ...hoe wij die nu zien, hoe wij die de komende jaren willen zien... Dus ...ik vind het ja. ongekend. Ja. Ja. Nou ja, van de ene kant snap ik het wel... ...er zijn zoveel mensen die AOW krijgen... wordt worden met z'n allen veel te oud... Ja. ...dat zijn miljarden en miljarden en miljarden... ...maar nou, als je daar wat van af kunt halen... Nou, ...want zeggen ze, je hoeft niet harder te stoken... hoor, ...en je hoeft niet... Uh, allemaal één huishouding voeren, dus het uh, valt best allemaal mee... Ik kan best verdacht, dan kunnen de kosten van de AOW, die toch al vol te duur is, naar beneden. Ja. Nou, ja. ik zou als politieke partij daar niet graag verantwoordelijkheid voor verdragen, want dan word je denk ik bij de volgende verkiezingen afgeslacht. Volgens <laughs> mij, gebeurt en, nu, en, en nu kijk ik even naar Gerrit de Groot en die heeft ervoor doorgeleerd volgens mij, maar hebben wij een soort van omslagstelsel. En wij betalen gewoon met z'n allen, ja, klopt. betalen wij de kosten van de AOW, dus exact. dat niet op de bezuinigingen. Exact, binnen. exact. Nee, er valt wel op, op te bezuinigen door te zeggen van ja, maar dan moet kabinet... uitkeringen ja. kunnen lager. Ja, precies. Ja, want tenslotte, ja, okay. er zijn uh, steeds meer mensen die nog een woning hebben uh, met overwaarde. Daar moet het kabinet dus ook nog iets aan gaan doen dat die overwaarde omhoog gaat. En die wordt dan ingezet voor, uh, voor dit soort middelen. Dus ja, maar, He, maar, ja. maar onderliggend is natuurlijk, tenminste naar mijn gevoel, en als ik eerlijk ben, zie ik dat op een aantal plaatsen in het bestuursakkoord, want daar gaan we het zo ook nog over hebben, uh, zie ik dat terugkomen: behoorlijke verwarring. Hoe de samenleving er uh, de komende jaren uit moet gaan zien en welke rol de overheid daarin heeft te spelen. Maar die verwarring is er ook gewoon, want we weten ja. het nog allemaal niet. Nee, nee, dat nee dat maar wordt, dat is wel knap ja. lastig als je naar een bestuursakkoord zit, uh, te kijken, en denk, wat gaat dat voor mij betekenen? Ja. Mag ik eens vragen aan beide zeg maar, toekomstige wethouders? Marije, vertel eens even, wat voor type wethouder ga jij worden? En op welke wijze ga jij je bestuurlijk waarmaken en inzetten? Wat voor vrouw zien we aan de bestuurstafel straks wat voor vrouw? bij de LOG-TV? Um, ik ben denk ik, bestuurlijk gezien een vrouw die voor verbinding zorgt, vind ik heel erg belangrijk. Daadkracht vind ik belangrijk. Uh, verbinding, alleen... polderen, ook polderen, overleggen? Ja polderen, verbinding maken, uh, draagkracht, draagvlakken creëren ja. en uh, ik vind het heel belangrijk dat je de dingen zegt dat je dat je bepaalde dingen zegt dat je doet dat je ze ook echt doet. En dus draagvlak door overtuigen of draagvlak door dingen op te leggen? Overtuigen, anders ja. heb je niet echt draagvlak. En gaat het jou makkelijk af? Dat gaat mij makkelijk af. Ja. Ja. Guus, wat voor type ja, wethouder We ik er niks aan toe te voegen? Dit wordt een college wat uh, in ieder geval qua grondhouding uh, zeer op elkaar lijkt. Ook ik zoek de verbinding ja. en uh, de dialoog en uh, het enthousiasmeren, met name van mensen. Uh, zorgen dat ze merken dat ze ook iets voor elkaar krijgen, dat het allemaal niet stilstaat. We hebben behoorlijke ambities verwoord in het bestuursakkoord. Ik denk dat we dan onze nek daar ook aardig mee uitsteken. Maar dan moet er ook wel iets gebeuren. En ik denk dat dat alleen maar kan door te zorgen dat partijen bij elkaar komen. Ambtenaren, marktpartijen, eh, mensen in de raad. Ook mensen van de oppositie. Eh, ook die zullen hun stem moeten kunnen laten horen. Ja, ik ben van de dialoog. Als ik jullie zo hoor praten, dan denk ik dat het ook best wel goed zit in de communicatie met uh, de andere twee wethouders. Met uh, Theo van der Heijden en Abs met Abs Jacques Perbe. Ja, ja. Die klik is er denk ik wel. Maar dat is ook de komende vier jaar sowieso heel erg belangrijk, omdat er gewoon zoveel taken op ons af gaan komen, die zo ja. Um, ja, beleidsterrein overstijgend is, dat je gewoon niet alleen complementair aan elkaar moet zijn, maar ook dingen van elkaar moet kunnen overnemen. En elkaar iets moet gunnen. Ja. Dus het moet niet een vechtcollege het een zijn, maar echt. Mag ik een technische vraag stellen? Want we praten ja, nu vind met. Met je een beetje een opmerking, want wij gaan niet over kortingen op uitkeringen, Gerard. Nee, ja, dat je nee, nee landelijk. <laughs> ja, nee. Nee, wij ik wou... gaan er niet over, zeg nog maar eens over. Wij gaan niet over kortingen op uitkeringen. Nee, nee. Maar ik wil een technische vraag stellen, want officieel zijn jullie nog niet benoemd. Ja. ja. Uh, en er ligt een bestuursakkoord waar jullie je aan gebonden hebben, technisch gezien. Maar volgens mij komt er toch ook nog een collegevoorstel als vertaalslag van dit. Hoe gaat dat eruit zien? Om het uh, technisch goed te zeggen, dit is een akkoord van de raad. De raadsfracties hebben met elkaar overlegd. Mm -hmm. uh, ik heb in eerste instantie ook bij dat overleg gezeten als fractievoorzitter. Toen bekend werd dat ik wethouderskandidaat werd, heb ik bij teruggetrokken. Dus het is ja, puur, dan haak je af als onderhandelaar juist, ja? juist. Okay. Het is puur een akkoord tussen vier po politieke partijen Die dat mm. uh, laten vaststellen door de raad Op grond van dit akkoord gaat het college aan de slag mm -hmm. En komt er straks in juni een collegeprogramma Waarin dit akkoord wordt uitgewerkt mm -hmm. En dan wordt het ook financieel vertaald Want je zult hier ook nauwelijks een financiële paragrafen in, uh, in, uh, aantreffen Het zijn uitgangspunten, het zijn kaders, het zijn doelstellingen Maar wij moeten het straks gaan concretiseren ja. Maar betekent dat, want een aantal punten natuurlijk zijn uh, open geformuleerd ook uh, richting de rest van, uh, van de raad. Uh, dat respecteer ik, maar tegelijkertijd laat dat een behoorlijke ruimte voor een college om ook zelf nog weer accenten uh, te gaan ja. zetten. Met name als je de financiële invulling uh, ja. gaat krijgen. Ik noem maar even de zorg in de zin dat er toch een aantal zaken op de gemeente ja. afkomen. Ja. Uh, hoe moet ik me dat traject precies uh, voorstellen? Nou, kijk, het, het college committeert zich aan de uitgangspunten van het bestuursakkoord. Mm -hmm. Als je dat niet doet, moet je geen wethouder mm -hmm. willen worden. Ja. Ja. Maar kijk, het is natuurlijk ook zo uh, dat er voor de komende jaren best een aardige opgave voor de gemeente uh, ligt. Want in 2015 zit er al een gat in de begroting van 650.000 euro. En dat loopt op, naar 2018, naar 1,1 miljoen. Dat, te, dus, dat de gemeente tekort gaat komen. Dat de gemeente tekort gaat Daar komen. Dat is nu al bekend. Ja. En dan hebben we het nog niet uh, over uh, eventuele tegenvallers die er kunnen voortvloeien uh -huh. uit de uitvoering van de transities. Want we gaan er nu even nog uh -huh. gemakshalve van uit dat het geld wat we van het Rijk krijgen, dat dat toereikend is om die transities naar behoren te kunnen uitvoeren. Maar voor die klus hebben ze een vakvrouw... binnengetrokken, denk ik, Marij, Of niet? Ja. Toch? Voor hoeft financiën niet, nee, want dan ga je nee, niet nee, nee, maar voor, voor over de nee, van. Marije, of Mario, zeg Mario. maar. Ja. Oh, ja, Mario, wat Marije. mij zorgen... En bij. zei ik net dat jij niet leek op iemand. Daar dus moet je vooral mij op aanspreken. <laughs> ja, maar, maar, maar ik, een, Guus, ik, bedoel, ik bedoel dat niet kwaadaardig hoor. Nee. Nee. Heelmaal niet kwaadaardig hoor. Ja, natuurlijk, Paul. Doe mee. Zijn, zijn de, de ouderwetse lijnen links en rechts nog te herkennen in dit college? Of zijn jullie er al helemaal nee. vanaf gestopt? Nee, maar, die zijn er niet meer. Nee, Paul, maar ik denk dat die conclusie al getrokken kon worden in de verkiezingscampagne. Mm -hmm. ja. Als je alle programma's op elkaar legde, van links naar rechts, eh, door het midden. Het was voor 85% hetzelfde. Ja, en waar ligt dat ja, aan? In de debatten hebben dat, ook dat heb je in de debatten gemerkt. Maar ja. waar ligt dat aan? Je moet de gemeente Goorl toch zien als de BV-Goorlentog. Ja. Die gewoon een bepaalde taakstelling heeft. Ja, maar nou dadelijk moeten er keuzes gemaakt worden. Dan ja. hebben we twee wethouders die toch een beetje als links mag bestempelen. Ja. Ja. Daar gaan jullie toch wel je best doen om daar jullie ijzers uit het vuur te halen. Nou, de vanuit. keuze is gemaakt, ja. want er is een portefeuilleverdeling. Die, die, die, die ligt er ook al. als het gaat om de politieke keuze, dan heb je dus ook over de samenstelling van de coalitie. Mm -hmm. En er is uitdrukkelijk voor gekozen dat er twee partijen ter linkerzijde van het spectrum staan. En twee partijen iets meer rechts van het spectrum. Daarbij komt dat je dan ook een oppositie hebt met één uh, of twee, uh, als je Kouwenberg ook links dan heb je twee partijen aan de linkerkant en lijsteren gewoon aan de rechterkant. Dus wij denken dat er wat dat betreft een aardig evenwicht is gecreëerd in de gemeenteraad om te komen tot een goede besluitvorming. Mm -hmm. Maar ik denk dat ik mede namens ja, Mario uh, spreek helemaal. als wij zeggen dat wij ervoor staan om het sociale gezicht van deze, goor, van ja. deze gemeente goed gestalte te geven. Ja. ja, vooral als het ook met name op gaat, uh, mensen die gewoon. Uh, het minste besteden hebben... mensen die het meest zwak zijn... daar, daar, daar staan wij echt 100 voor... dat die mensen het minste kort komen. En dat standpunt wordt ook onderschreven... door de rechtse partijen... VVD... Uh, wij hebben een bestuursakkoord. CDA, dat ook voor de rechtse partijen. Hmm. Nou ja. Uh, <laughs> dat, dat vond ik zelf ja. een van de opvallende dingen... in, uh, in de verkiezingscampagne. Uh, dat juist uh, ook... <coughs> sorry. De VVD op dat punt... Uh, redelijk aansluitend zij de rest heeft. Ja. en afstand nam ja. van ja. eigen landelijke partij ja. Ja. Ja. juist op ja. Ja. de Ook als je hoort hoe de VVD uh, uh, in de gemeente opereert, bijvoorbeeld over de transities, ja. dan zeggen ze van nou uh, jongens, uh, dat is allemaal goed die transities, maar die wachtlijsten daar doen we voorlopig nog niks aan, dat vinden wij niet goed als VVD. Nou, dat vind ik een krachtig geluid. Ja. Dat kan ik alleen maar waarderen zo, ik heb even naar die portefeuilleverdeling gekeken. En toen dacht ik, uh, Guus, ofwel BVDA, komt er niet een beetje bekaard vanaf? Nou, nou. Spedige portefeuille Nou, je is een stevige portefeuille. Als we, kijken ja, met de, als we kijken met de andere. Maar ik zie ook een aantal zaken bij de burgemeester. Waarbij beste, ik denk, van, daar moet niet bij een burgemeester beste Bernard, zitten. Beste mag ik er even op reageren? Ja. Vroeger was het zo dat de belangrijkste partij in de coalitie... ...kreeg bijna per definitie de portefeuille volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu. Oh ja? Die zit nou bij de kleinste partij. Nou, dan denk Jan, ik... Jan IJzemans was de eerste wethouder die dat wist te doorbreken. Maar dat vond ik eigenlijk ook het meest verbazingwekkende. Daar heb ik toch eigenlijk ook wel iets over horen. Volgens mij is de P vandaag Goorlen de enige PvdA-afdeling die erin geslaagd is, waar ze niet in het college zaten, om er wel in te komen, terwijl het toch de landelijke trend is, ja. uh, dat de PvdA verdwijnt. Hoe voelt dat? Die, die inschatting heb ik ook, Gerard. Ik ga het nog precies navragen, maar wij denken dat wij echt een van de hele weinigen zijn die vanuit de oppositie in de coalitie komen. En... Oh. Je ja. niet de hele landelijke partij op te trappelen om te horen hoe doen jullie dat oh, door de jawel, ik, ja, ik ga binnenkort ook gelezen geven op zaterdagochtend. Ja. <lacht> <lacht> Klopt, ja, ja. ja, ja. aan. Maar, maar mag maar, dat, want mag oh. je wel bijverdienen. Nou, ja, maar dat mag ik ook gratis. Oh. <lacht> dus even, even voor mij een, een technische vraag. Hè. Bij jou, Guus, vergunningen, omgevingsrecht. En bij de burgemeester vergunningen exclusief. Wat is ja, het verschil? Nee, wat, uh... wat de burgemeester doet is, is alles in kader van de APV. En, algemene eh, en, ja, ja, de algemene ja, politieverordening, openbaar orde en veiligheid. En, en of, de drank- en uh, horecawet. En omgevingsvergunningen ja, ja. ja. ja. ja. zijn populair gezegd de bouwvergunningen. Nou, nou, nou heet het en... bestuursakkoord, het heet een krachtige gemeente in een kansrijke regio met oog voor elkaar. Ja, dat is... hebben wij niet bezonnen. Maar, <s ik sic elbows> maar ik vroeg me af, wie is voor elkaar? Wie bedoel je ermee? Ik wie denk, zijn dat? Zijn dat de mensen, denk, de burgers en de politie? Wie zijn dat? Ik denk dat dat wil aangeven dat wij een sociaal gezicht hebben. Ja, precies. Echt voor elkaar, dus voor ja, iedereen, voor, voor de hele of gemeenschap zijn. Of zijn, wat je ja. nou jong bent, oud bent, of wat je nou beperkingen hebt, ja of nee, ja, of dat ja. je nou uh, financiële middelen hebt, ja of nee, ja. dat is het sociale gezicht. Nou, ik heb er erheen gelezen, uh, Gerard uh, spreekt me tegen als het niet zo is, ik heb er erheen gelezen, ja, niet letter voor letter, en dan denk ik, het leest als een soort, uh, zo heb ik het maar geformuleerd, als een soort geloofsbelijdenis. Het is, een, het is een wat plechtige intentieverklaring. Dat is beter dan dit. Geen het bijna, dat, geen Ik vind het bijna een soort uh, uh, uh, politieke biecht in het openbaar. Maar je leest nog weinig concreet. Maar ja. ik heb begrepen dat er straks geconcretiseerd moet worden in het college. Ja. Ja, maar dan, dan heb je het toch wel, vind ik, voor een geloofsbeleid is een lang verhaal nodig van 16 pagina's. Gerard. Klopt. Nou. Ja, spreek me tegen. Het uh, akkoord. van 2000... moet zo lang duren? Nou, 2006-2010 had wel geteld, ook 16 pagina's. Wat van de vorige bestuursperiode had er 9, maar dat was wel heel algemeen opgeschreven. We hebben hier toch geprobeerd om toch op een aantal zaken concreet te zijn, mm -hmm. ambitieuze doelstellingen formuleren. Mm -hmm. En ik denk dat de partijen er aardig in geslaagd zijn. Ja, en omdat je wat met vier partijen doet. Heb je misschien Iedels een beetje een Daar Heb je veel meer nodig maken, ja. om, uh, om het duidelijk ja. te maken? Jij uh, ja. trappelt. Ja, mag ik even geheel tegen mijn uh, aard in toch deze twee politici uh, te hulp schieten? Want hoe is het ja. jullie voor. Gekke hoor, wat je Nee, precies. Het eerste wat je toch doet is. Uh, als je jullie bent. wat staat erin over de log? Ga je toch meteen kijken? En ik natuurlijk. wat zeggen ze over het Jan van Bezou. Dus je moet wel over een heleboel onderwerpen wel eventjes uh, puntje van je tong. In ieder geval laten zien nog niet het van je tong, maar wel puntje van je tong. Dus ja, vandaar ja, die 16 pagina's denk ik. Wat, wat, mij, wat mij ernstig aan bijvoorbeeld zelfstandig goren. Dan denk ik van, ik lees net. want we willen als goren, wij willen een zelfstandige gemeente blijven. Goren ja, ja. en Riel, daar willen we echt blijven. Nee? En ik vind ook dat, dat moet, ik geloof heilig in. Maar ik lees niet, ja daar staat er, ja daar gaan we proberen. Want we nee, geloven dat in het eigen functioneert, denk ik van, nee, ja maar. Dat staat er ja niet. Best, nee, waar staat er dan? Hoe, hoe ga je dat realiseren? Door, dat je een zelfstandige gemeente blijft? Nou heel simpel. Door te laten zien dat we een krachtige gemeente zijn. Dat is vol te vaag. Nee, maar, nee, krachtig, krachtig. Nee, maar, Ik wil ook een krachtige persoonlijkheid zijn. Daar geldt niks voor. Luister goed, met alle respect. Er, zijn een aantal, er is een aantal bedreigingen. De provincie, met zijn notitie... Veerkrachtig bestuur. Plastering die het heeft over grotere gemeentes. Wij hebben... Duidelijk een koers uitgestippeld waarin we zeggen we werken samen daar waar het moet en daar waar het voordeel op levert. Lees Hart van Brabant als het bijvoorbeeld gaat over de transities. Lees ook de samenwerking met Hilvarnbeek en Oosterwijk waardoor wij een aantal zaken beter kunnen gaan regelen en wellicht ook nog goedkoper. Maar verder geloven wij in onze eigen kracht en denken we dat we als bestuur zo dicht mogelijk bij de burger moeten staan. En hier in Gorle lukt dat. Want als Paul het heeft over die rijke cult culturele gemeente... die het heeft over onze Jan van Bezouw... Ja. dan zul je dat in Tilburg niet meemaken. Dan zal de gemiddelde Tilburg niet hebben over onze Schouwburg. En dat is de kracht van deze gemeente. Ja. Ja. Ik heb nog een vraag, een belangrijke. Op pagina 14. Ons uitgangspunt is dat een verhoging van de gemeentelijke belastingen... met meer dan de inflatiecorrectie alleen acceptabel is... als dit aantoonbaar meer waarde heeft voor de bewoners... Leg me daar eens uit. Nou ja, kijk. er zit. Ik er ook, wil niet meer belasting betalen. We nee. betaal, ik betaal al zat. Da nou, dat willen we allemaal. Is dat zo? Dat ja, we dat vind ik wel. Okay. Dat vind ik als burger wel en als, en als ik kiezer. Ik zou meer belasting nog willen betalen. Maar Meen je dat nou? Ja. Meen je echt? Ja, dat ik echt? Ik vind dat de kwaliteit van de publieke voorzieningen wel wat verbetering behoeft. Maar daarom was mijn tekenen... reactie op deze zin ook. Dus de belastingen gaan omhoog. Nou, dat is niet zeker. Alleen vroeg ik mij af, hoe ga je dat aantonen? Ik heb net het rapport van de rekenkamer... over de zicht op doelmatigheid uh, zitten doorlezen. En dat is al heel moeilijk... Uh, om die aan te tonen. Laat staan om zo'n breed begrip als meerwaarde... voor de burger... voordat je tot belastingverhoging overgaat... dat is toch een veel complexer We uh, hebben ja, net geconcludeerd dat het een akkoord is... van vier partijen. Ja, ja. Ja, ja, twee, ja. partijen. Ja, twee partijen. Wil, ja, er zijn twee partijen in Golen... die ja. mordekjes tegen ja. de verhoging van de, van de OZB ja. zijn. Pak en wij denken daar anders over... Wij zeggen nog altijd, sterkste schouders, de zwaarste lasten. Dus als de belastingen moeten worden, ja. is de OZB ja. daar het instrument voor. En ja. bijvoorbeeld niet de afvalstofheffing. Ja. Ja. om maar zijn straat te doen. Maar het is het compromis nu in deze tekst die je hebt, omdat je met vier partijen ja. samen een akkoord ja. hebt. En de eh, uitwerking daarvan, hoe het dat in het collegeprogramma eh, kan worden wijzigen. Wat voor instrumentarium denken jullie nu te gaan gebruiken om dit te kunnen aantonen, behalve in zijn algemeenheid te zeggen, waar ik het verder mee eens ben, ik heb dit niet opgeschreven. Wat er van, in feite uh, staat. Wat moet er gebeuren? Wat er in uh, feite staat is dat je gewoon uh, alle lucht uit de begroting moet kloppen, want er zit nog geweldig veel lucht in. Uh, wat er staat is dat je kunt besparen door samenwerken met andere gemeentes. En als allerlaatste redmiddel, als al die besparingen niet helpen, waarbij wij ook vinden dat we uh, eigenlijk klaar zijn met het bezuinigen op subsidies en op Sociale voorzieningen. Nou, laatste redmiddel is inderdaad verhogen van de belastingen. Dat staat er. Ik heb nog een brandende vraag, Gerard. Mag dat? Ja. Dit stuk uh, leest goed weg. Het is aardig en vlot geschreven. Diegene die gedaan nou, die, die kan er wat van. Doet dat één persoon of zo? Want ik neem niet nee. aan dat met tien nee. mensen zo'n stuk nee. schrijft. Hè? Nee. Nee. Of lever je, lever je uh, items aan en gaat dan één man daar dit verhaal van maken? Iedereen heeft items aangeleverd. Iedereen heeft maar er is één expertise. man, de één, één, één zeg maar, uh, redactiemedewerker die dat... En er is één iemand geweest die zit zitten plakken en knippen volgens mij. En ja? waardoor nou, je ook verschillende eigenlijk uh, twee. stijlen... Eigenlijk twee. We hadden een oh, ja. tijdje een ambtelijke ondersteuner. Ja, die heeft de eerste tekst. Ja. En daarna is er nog eens iemand met een, een, een, een Nederlands uh, sliege in het kader wat ik ooit over wetenschappelijk onderzoek heb gehoord, dat was twee artikelen en een schaar en het derde artikel is klaar, dacht ik hier af en toe wel vier programma's en een schaar en het bestuursakkoord is klaar. Ja. Het heeft meer voeten in aarde gehad dan dat je nu aangeeft. Elke partij heeft zijn eigen, in, eigen inbreng gehad. Ja. En er zijn sommige ik stukken tekst die ik ja. bijna kan declameren. Ja. Ja. Ik, ik moet, moet ruw gaan onderbreken. Wij wensen jullie heel veel succes en sterkte. En we gaan jullie nog vaak uitnodigen in Golse Kringen. we graag. Dat we zijn wel. we vast van plan. We hebben er heel veel zin in. Nou, dit, dit was weer Golse Kringen. Het programma waar je de radio voor aanzet. We bedanken onze gasten. En dat zijn dan nog eens Paul Cornelissen, Mario ik. Ik zeg het goed hè. Heel goed. En Guus van der Put voor de deel aan het gesprek. En Grosse King wordt een aantal malen herhaald. Wanneer, kijk maar op internet. Ik zou zeggen tegen de luisteraars, bedankt voor het luisteren en graag weer tot volgende week.